We gaan, we gaan verder. Niemand ziet het. Het is niet, a, niet op video. Niet op video. dus... Uh. Ja. Ja. Ja. Dus we Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ik zal, ik zal alleen wat nodig is optekenen, maar ook niet overbodig. Probeer het gewoon te luisteren. Iedereen heeft het de tekening van vorige week een beetje gezien, voor ogen gezien, ja? De maalgoed, dan is het een sfera in het zuiden en negen naar beneden in de bril. Probeer het te visualiseren in jezelf, en niet dat ik steeds alles opteken. Ik zal wel natuurlijk dat wat nodig is optekenen. Maar probeer het ook weer eens te visualiseren. In het begin heb ik ook veel geleerd in de school van, van Israël. Waar ze enorm veel tekeningen maken. Want ja, zo is het. het is een prachtige tekeningen. Maar had ik toen een lange tijd nodig. En kracht nodig. En nog gebed uitgesproken regelmatig. Om die tekeningen te vergeten. Om, om niet te hangen aan die tekeningen. En zo is het ook met jou. Niet hechten waarde aan tekeningen. In het geestelijke bestaan geen tekeningen. Geen tekeningen. Alleen voor ons is het belangrijk. Hoger, lager. Hoe dat allemaal in elkaar zit. En langzamerhand zal je het ervaren dat zonder tekeningen. Kijk, ik heb bijvoorbeeld. Kijk, dat is wat zoger wat ik heb uitgewerkt. Kijk nou hoeveel. Soms doe ik een beetje wat opmerkingen. Iets in het breus daarbij. Zie ook. Maar waar staan de tekeningen? Ik heb geen meer. No, no, no, no. Maar ook jij hoeft het ook niet meer. Langzaam, maar, ik zal een beetje <laughs> ophouden. We hebben dan vanaf, de les, vanaf de, tekening, de les 39 tot 47 van vorige cursus. Heb ik geprobeerd alle globaal alle tekeningen op te tekenen. En natuurlijk komen straks fijne dingetjes erbij. Maar niet overdreven, niet denken dat tekeningen. Want hier een paar, paar dingetjes, doe ik soms. Om even dat voor mij als het of zo. Maar kijk nou, ik heb geen tekening. Kijk nou, een boek van haar. ik geen Alles moet van binnen komen. En dan moet je geduldig zijn, absoluut geduldig zijn. Want jouw geduld is ook een, het opbrengen van geduld waarbij je nog niets ziet, je niets voelt. Dan betekent dat jij al voelt iets. Alleen jij ervaart het nog niet. Maar absoluut zeker dat elke les met elke week. Dat wij vooruit gaan allemaal. Dat wij ook de vonken van, heilige vonken van beneden naar boven trekken. En telkens anderen. Right. Zelfs als wij volgens ons voelen dat wij absoluut dat het niet meer zit. Soms hebben je zo'n hoog gevoel. Dat, doorgaan, doorgaan. Want elke keer dat je doorgaat, overweent je. He? Dus, dus we hebben gezegd, en negen scherot van haar, van die maalgoed, die zijn, uh, als het ware, worden ge worden, worden geacht. ...naar beneden gevallen te zijn. Ja. Zie je, worden geacht... want niets valt naar beneden. Niets, niets blijft boven, niets blijft naar beneden. Begrijp je dat niets blijft? Geen licht verplaatst zichzelf. Alles bevindt zich vanaf de schepping... ...in volledige sereniteit... ...en onbewegelijkheid. Niets beweegt. Wij bewegen hier op aarde... Maar het hele besturingssysteem is onbeweeglijk en dynamisch. Tegelijkertijd dynamisch. Hoe dat zit, allemaal, zullen we dat allemaal ervaren. Hoe kan dat? onbewegelijk zijn en, en dynamisch zijn. Kijk nou, hoe meer. Kijk nou, als we kijken bijvoorbeeld naar een motortje. Als een motor werkt. Of in, laten we zeggen een zaag: een elektrische zaag. Hoe meer toeren. Ja? Hoe meer draait het op hogere toeren, hoe meer zien we dat net of het niet beweegt. Ja of niet? Hoe meer toeren, toeren, ja? toeren. hoe meer hebben we een indruk dat het niet beweegt. Ja of niet? Dat het onbeweegelijk nou onbewegelijk als het ware lijkt het ons. Hoe meer, hoe meer zijn dat de geestelijke werelden die dan op een zo hoge frequentie... Staan, waarbij het bewegen en niet bewegen geen enkel verschil maakt. Dus alle werelden bevinden zich absoluut in absolute stilte. In absolute, is eenmaal geschapen, al die krachten, geestelijke krachten, en geen verplaatsingen, geen licht komt hier en geen licht komt daar. En hij zegt ons hier, daarom kijk nou dit, hoe hij gebruikt het woorden dat die negens gehoord worden geacht. Ja. worden geacht. Ke. Ke noflot. Alsof. Ke. k betekent een soort, een soort voorvoegsel. Dat betekent als, als, niet alsof, als gevallen zijn in Bria. Maar niemand moet je zeggen. Hij zegt niet dat ze, ze, ze zijn gevallen zijn in Bria. Maar niets valt en niets komt en niets komt erboven. Alles bevindt zich in volledige sereniteit, in liefde, in volmaaktheid. Alles is shalem. En als we meer leren, als we meer op Kabbalah ons, Zoger ons verheeft, zullen we het ervaren. Steeds meer en meer shalem in onszelf. Zullen we niet zien dat anderen het vijanden zijn? Absoluut niet. Welke vijand? Mijn vijand is iets mijn, mijn uh, slechte beginsel. Wat, nog ik, wat nog, ik nog ervaar als vijand. Ik kan, moet hem ook. Mijn slechte beginsel, slechte beginsel moet ik ook integreren straks. In de hogere krachten. Op een hoger niveau. Ga die meedienen. En niet mijn vijand. Dus nooit jezelf... Uh, dat slechte in jezelf, we zeggen je dat uh, ver, hoe zeg we dat je moet het verwensen, uh, verwensen, is goed? Nee. Verwensen, zeggen we dat verwensen. Dus dat komt ook weer te breuks. Want zeg focus, zeggen zeggen zeg ook niet in de breuks, zeg we ook verwensen. Dus uh, een soort effenisme. Maar probeer ook eh, verwensen, ook zeggen we, de complete breuks. Ja, verwensen om niet ja, verwensen, zie dat met een betekenis van vervloeken, maar dan zeg je dat ook niet. Niet om fijn te zijn, niet om, om cultureel, uh, cultureel dier, als cultureel dier te optreden. Maar omdat het zo is, omdat alleen al uitspreken van negatieve uh, uh, krachten, trekt hen naar jou toe. Dan betekent dat jij zelf opent jezelf, op, opent jouw eigen poorten, ...naar die onreende kracht. We hebben ook het woord bijvoorbeeld... ...ik zeg het alleen hier, omdat dit hier... ...en van binnen maak ik de poort dicht. Ik zeg bijvoorbeeld duivel... ...moet je ook niet uitspreken. Duvel en al die dingen... ...moet je niet uitspreken. Ik zeg van binnen maak ik ook van, dicht... ...omdat dit niet mee schaadt. Maar moet je erop opletten... ...dat je ook die dingen niet uitspreekt... ...want dan direct... Open jezelf, binnen jezelf, die openingen, wat hebben we gezegd, openingen. Alles is geschapen, voor de hele, de hele wereld is geschapen, alles is geschapen, één tegenover elkaar, of toch voor een andere heeft de schepper geschapen. En je kan gewoon kijken naar boven en je ziet, duivel, je ziet alles, want alles is geschapen. Twee krachten zijn geschapen en dat is allemaal functioneel, alles is functioneel. Maar je moet wel weten dat jij, omdat jij, dat jij het niet aantrekt door uitspreken, die nee. nare dingen. Oké? Okay. Ook niet vervoeken, ook niet schelden. Met Kabbalah, langzamerhand alles verdwenen bij jou. Ja, ook Russische, ik wist al, ik kende alle Russische scheldwoorden. Ik weet niet meer of die, hoe ik om hen uit te spreken. Ik weet niet meer dat ze absoluut die zijn net verdwenen. Terwijl ik vroeger ook in Rusland, als je die scheldwoorden niet uitspreekt, dan ben je geen Rus. Oké, okay. dus oké, okay. dus dus, dus die zegt hij dan die worden beschouwd net of die in, in de bria zijn gevallen. En moet je altijd opletten. En daarom is het belangrijk om origineel te kijken. Que no flot. Als gevallen in Bria. Maar niets valt natuurlijk. Dat betekent, de, de betekent positionering qua, er, qua waarneming. Dat alleen maar ketter werd waargenomen. In het begin, in het kleine toestand. Maar die negesveroot werden nog niet waargenomen. Het kwam nog niet tot slemoed. Tot Volmaaktheid. Ja? Levarme absoluut, buiten de absoluut. Je ziet veel buiten de absoluut. We hebben Olamba Brijait, dat is <laughs> Olamba okay. Brija. We We hadden de shel Gadlut, en dan kwam nog een toestand van Gadlut. Oké, wij vertelt ons Gadlut, grote toestand. Dat als met al dat tetraferrot dat achternodig is, dat min of meer bria, en al naar dan die neighen, neighen tetraferrot van bria, die in bria bevonden zich, die stijgend naar boven naar het En alles wat zich in het zuiden bevindt, is al komt dan tot zijn volmaaktheid. Oké? Okay? Zo laat als je ook in bria, we staan op vorm van volmaaktheid. In jezira, ook in de ja, ook een vorm van volmaaktheid. En je zet ja, dus uh, moet je niet denken dat het voordat ik daar de jetzeraad komt. Alle vormen van volmaaktheid zijn. Allerlei verschillende vormen van volmaaktheid. Okay? Elke dag streef, al is het maar voordat je naar bed gaat, naar de volmaaktheid. Ga niet slapen met wanneer jij dan kwaad op of iets of op iemand bent. Onthoud dat. Anders heeft het geen zin. Dus het is komedie anders. En als je dan bijvoorbeeld, als je, je bidt, als je terwijl je bidt, ja, terwijl je bidt, dat jij iemand of iets, op iets kwaad bent, of dat hij, of op iemand, of iemand kwaad bent, of boos bent op iemand, dan betekent dat jij zit nog in onze wereld, dat jouw gebed zit alleen in onze wereld, en niets stijgt naar boven onthoud het. Dus als je zegt, terwijl jij bidt, ja, bidt ja, betekent niet alleen met woorden, hier in de hemel, maar betekent ook in de innerlijke instelling, waarbij je verlangt naar schlimmoed, naar schalem, naar, naar heel zijn. Dat is, dat is gebed. Het is gebed wanneer jij van binnen inspanning levert om willen van schalem zijn, om een, hoe Heel te worden. In die situatie, waarin jij nu you op dit moment jezelf bevindt. Dus het is al dit moment opname Moet je niet verder denken over morgen, manianna. Nu, dit moment. Nu bevind ik mezelf niet in, in sereniteit. In I The, I shalem, I men, that ik ben niet shalem, laten we het word dit, Ik ben niet shalem. Ik voel me nu niet dat ik heil ben. Begrijpt u dit op. Ik heb geen tien ik zit hem dan in katnot. Dat betekent, de rest van de sfeerot, misschien ervaar ik één sfeera, misschien twee, misschien meer. Maar de rest is dan, als het ware wordt beschouwd, moet je zien alsof die gevallen zijn in de onderste. Ja? In, uh, weet ik veel, in de lagere. Ja? In, uh, in waar, het, waar het niet nodig is. En naar beneden. Dan moet je kracht opbrengen van binnen. Dat is gebed. Om te vragen naar Shalem. Te zijn. Dat is het gebed. Dus als je dat vraagt van binnen. En jij verlangt ernaar. En daarbij. Jij bent, blijft kwaad. Op dat moment. Op iemand of op iets. doet er niet op wat. Op je kat. Of je buurman. Of op, op, op, op, op, op, wat dan ook op je vijand, ik Of wat dan ook. Dan betekent dat je gebed kan nergens naartoe. We hebben, in het begin misschien kan het wel. Dan moet je ook je vragen in je gebed van binnen. Dus kan je altijd stoel, stoelen, stoelen, ja? toetsen, toetsen. Ik kan altijd toetsen. Dus als je kwaad bent en jij bent dan in een gebed. Dan moet je nog doorgaan, in innerlijk doorgaan. Totdat jij absoluut shalem wordt totdat je verkrijgt heel heel, heel woorden. Op, op jouw niveau doet er in ieder geen Je moet altijd heb je altijd werken alleen aan jouw niveau. Je werkt altijd aan jezelf, en niet aan iemand anders. Oké? Okay? Dus als je nog steeds kwaad bent en dat, dan kan dat niet. Dan betekent dat jij alleen woorden uitspreekt, maar geen gebed. Dat Betekent dat ook jouw gebed niet komt omhoog? Dat betekent omhoog betekent dat jij ook hogere mate van shalem wordt. Hogere mate van eenheid verkrijgt binnen jezelf. Meer sfeeroot in jezelf ervaart. Niet alleen bijvoorbeeld ketter, maar dan gochma, pina. die anderen gaan je ook dan ervaren. En dat kan alleen. En hoe ga je dat uh, toetsen? Als ik dan, hoe minder ik dan kwaad op iemand ben. ...op dat moment, hoe meer ik dan in mijzelf uh, twijfels heb... ...door als gevolg van dat wat ik noem gebed... ...dan betekent dat ik verhoord word. Verho verhoord word. Begrijp je? Anders word je niet verhoord, waarom niet word je niet verhoord? Het ligt aan jou, jij, kwaad, jij bent nog kwaad op die, op dat, op dat... ...het weer is slecht, dat is kanker op alles... Nou, dan, welk gebed is het? Je kan alle woorden van de wereld uitspreken. De Heer in de hemel, bam bam. Alle woorden uitspreken. Als je kwaad bent op dat moment. Waarbij je een gebed uitspreekt, innerlijk gebed. Dat is geen gebed. Dat is het gezuur. We niet net, En die mag goed. Die mag is opgebouwd door die negens tot het parsoefse zo moeten we ook hebben in ons, dat onze negen verrood, als ware onderste krachten, die wij nog niet ervaren, naar onze eigen krachten. Wat is dat betekent, kilim? Eén een compartiment wordt wel ervaren en, en de negen aan onderste niet. Betekent dat ik nog geen kracht heb om, om, zij, om die andere ik, te doorlichten en zuiveren. En omhoog te trekken. Het is aan ons, absoluut aan ons. Het is een grootste, grote wonder dat dit aan ons ligt. Dat is, dat is een grote wonder wat je moet ervaren en aannemen, dat dit alleen aan ons ligt. Aan ons ligt om volmaaktheid te verkrijgen en aan niemand anders. Het is geweldig. Niet dat er iets komt bij mij. Dan haalt mij afvallen. Of, of, of, of, of zitten dan in een pauze. Van, van binnen moet ik inspanning leveren. Verlangen daarnaar. Om, de, om die negen verrood. En soms lukt het mij om bijvoorbeeld. Om eentje om naar, boven, naar boven te trekken. En soms lukt het mij om nog twee. Maar probeer alle, alle negen naar boven. Hoe meer jij naar boven trekt, des te meer kom je tot chalet. En langzamerhand leren ze het zo dat, zelfs als je geïrriteerd wordt, want oren onze oren die zijn niet geestelijk. Kijk, gisteren hadden ze hier bij mij op het spuik gewoond, op een. Waar ik woon is, uh, is geweldig, maar de is, is muziek is altijd ook straatmuziek. Gisteren had ik daar ook iets van, van met, het, met het carnaval, muziek. prachtig muziek was het. Maar ik lag al in bed om de, te, te, te mediteren te, voordat ik naar bed, voordat ik in slaap viel. Dan moet ik ook weer shalem worden op mijn manier. En dan zo'n muziek speelt. En dan geweldig, en dan een applaus, en dat, eee, zo, zo, zo, zo, geweldig. En dan moet je jezelf op dat moment, jouw oren vinden dat niet geweldig, want die willen dat. Uh, en toch moet je dat wel op dat moment, ook dat moment zeggen: uh, Gamzeltof, ook dat is goed. En dan zullen ook jouw oren, die, die fysiek zijn. Weet die natuurlijk last hebben van decibelen. Want decibelen zijn niet geestelijk. En je kan het zo, so zo wat je wil. Het is nog niet geestelijk. En toch wel door jouw instelling zullen zien dat het muziek ook jou niet meer zo so, stoort. Oké, okay, dat stoort natuurlijk. Dat, dat, dat, dat, uh, mem dat membraan in je oor stoort het natuurlijk. Want dat je hoort het wel. Maar langzamerhand, je komt tot die plek in jezelf waar alleen het overgeleeft. En dan zal wel dat uiterlijke mens wel daar last van hebben, maar innerlijke niet. En dan val je in slaap en uh, net zo so, uh, doet absoluut niet wat het allemaal van buiten wat mijn buiten, buiten, mijn uiterlijke mens, als het ware, die krijgt irritatie, absoluut. dan Die is van vlees en bloed maar de innerlijke die dan concentreert zich op het eeuwige, de plaats die we creëren met zogar. en dan voel je dat geen, zeg je dat, weet het, samba, samba wordt het, wat je dan dansen, wordt het geen samba, geen dat, geen enkele vorm van dansen, muziek kan je van streek brengen. Dat is geweldig. Laat staan een politieagent, die jou dan een bekuuring geeft. Maar ook dat, alles zal je toch kunnen doorstaan met, met zeg het, met vreugde. Maar moet je altijd zeggen je tegen jezelf, gam zo tof. Gam zo tof. Ook dat is goed. Ook als er iets slecht in je ogen plaatsvindt, moet je ook zeggen, gam zo tof. Het is niet alleen zeggen, nu zeg alleen dat. Maar later zal je het, anders, zal je het ervaren. En wanneer je zal dat zeggen, zal al het kwaad voor, voorbij gaan. Want het is alleen kwaad, alleen in jouw ogen, in jouw niet gecorrigeerde waarneming. Wat is er verkeerd en dat ze dat, dat gisteren daar prachtig gedanst hadden of iets anders... Het wat is het verkeerd als er iets gebeurt wat jij niet prettig vindt? Alles moet je prettig vinden. En dat is iets. Natuurlijk moet je niet zoeken naar problemen. gaan bijvoorbeeld naar slechte buurt of slechte dingen toe. En dan zeggen: nou, het is goed. Het is niet, niet zoeken naar dat. Ik bedoel, niet uh, op die manier te doen. Absoluut niet. Weet okay. Okay. dus Natuurlijk doe je best om, om te kiezen voor de omgeving van alles. Maar dat is langzaamheid. Dus die, die sferot moet je ook, van in jouw elke toestand moet je doen net zoals het hier is. Van katnut, van één sphera te ervaren en dan breng je die andere omhoog. En om te komen tot shalem. Waas, Allah ima ze maar Allah, ima, ima dat ze En dan die doekwa, die, die, wat die zegt, die stijgt omhoog. Waarom stijgt omhoog, we zullen zien. Natuurlijk omwille van correctie, omwille van volmaaktheid. Moeten we moeten weten naar boven altijd, naar boven opkomen. In jouw gevoel. Als je, als je voelt jezelf verheven. Om welke de andere aardse, aardse, aardse uh, reden. Voel je toch wel dat je omhoog wilt. Ja? Zo moet je ook in het geestelijk omhoog gaan. We zullen het allemaal leren. Het is alles aan te leren. Voor in onze tijd. We doen alles kunnen wij aanleren. Wat Moses, Moshe. Moshe en alle grote profeten. Konden daar. Door unieke toewijding doen, kunnen we in onze wereld, in onze tijd, ervaren. Door veel mindere inspanningen. Waarom? Het is al geweest. Het, is al, het bestaat al. Alles wat één keer geweest is, blijft hangen hier op aarde. Ja of niet? Onthoud het allemaal. Het is alles in onze kracht. En niet zeggen, ik kan dat niet, het is mij niet gegeven. Er zijn wel al grote heren, al grote... Die, aan die is het niet gegeven, aan mij is het niet gegeven. Ik dacht ook zo. Absoluut, ik ben nog kleiner dan anderen. Maar de persistentie, jouw geweldige wens, verlangen en toeweding, aan wat? Aan jouw vervulling. En jij jezelf brengt in vervulling wanneer je overeenstemming, wanneer je goed doet voor de schepper. Klaar is geest. Nou, dan heb ik, ik, ik alles voorover. Als mijn vervulling hangt van het naleven, van het overeenkomen overeen met de wetten van het heelal, van het liefhebben van de schepper. Dan ben ik alles bereid te doen. Wat Zo moet je het zeggen tegen jezelf. Natuurlijk later om de het om. Later zal hij dat ook omdraaien. Zal hij later zeggen. Al betekent dat mijn vooruitgang. Dat ik moet vergeten van mijn vooruitgang. Maar de schepper liefhebben. Al zelfs als hij mij dan ter dood laat gaan. Ja? Maar dat ik hem eh, liefheb. Dan verkies ik voor dat. Dat is dan een speciale toewijding. Ook oh, dat moeten we stap voor stap leren. Dus kijk wat hij zegt hier. En dan wanneer die malhood steigt naar het zyloot, met al met die negen sfirot, onderste sfirot die die naar het zyloot, dan heeft ze tien. Dan zegt hij wordt ze tien en dan steeg zij met zeerampin, met naar Abovyima. En en zij bekleedde Abovyima. En dan oké okay, en dan en dan heet zeerampin heet zeerampin heet dan Israël en Malchut en dat Israël is het woord voor Li-rosh. Ik probeer like ik iets iets op te tekenen. Ik zal hem even misschien, nee, ja, zo so is goed. Hè? Even dezelfde tekening wat wij vorige keer deden maakte. Ja. Absolute, absolute. Laten we say so is it. Aryan for Forlop of do you in, uh, in d letters? Maar dat komt. Dan Then have we here. have here. We here what we noemen abba vima Dus Aba, yeah. We ima. Iedereen wij heen het. Vader en moeder. Interessant hè, dat weet. Dat, dat vader en moeder komt van het besturingssysteem. Dat we Voorlopig zo is het genoeg. En Kijk, we zeggen het zo als in één leen, natuurlijk niet in één leen, heb ik ook zo opgemaakt zitten dat ik dat net nieuwe parts ja? De bedoeling is natuurlijk dat het zo is. Dat het net zo is. En dan heb je dan weer een andere, een andere bekleding. Zie je dat? Rondom. Het is, uh, het is een bekleding. Niet zo. Maar wij tekenen het zo. Op die manier is het handiger om weer te geven. Maar het is altijd zo dat het hogere bevindt zich die daarin binnen. En daarin bevindt zich een andere Hogere is altijd binnen en lagere. Kijk, okay. bijvoorbeeld so, Arichantin's zoon. En hem bekleed, bekleed hem, ziet, bekleed hem. En hij he is dan binnen. En hem bekleed dan, Abba yes. we Oké? Bekleed hem, dat heet bekleding. Dus deze, het is net als schemerlampen, zoals we hadden in vorige cursus. Ja? Yeah. Betekent wat? Wat betekent schemerlamp? Dat betekent dat van binnen een bepaald licht schijnt. En hier hebben wij alleen, laten zeggen hier. hier. Hier schijnt van binnen een licht eindsof. Ja? Enzof. Een bepaalde, bepaalde kracht van eenzf. Ook bepaalde bekleding natuurlijk. Trouwens, wij kunnen licht absoluut niet ervaren zonder bekleding. Onthouden. Altijd bekleding, altijd moeten we bekleding. In onze wereld is het onmogelijk om licht te ontvangen puur. Ja? Altijd bekleding moet het zijn. Altijd in bekleding, altijd voor bescherming. Anders kunnen we hem niet ervaren. Net als even min als gewoon tarwekorrels. Kunnen we het eten? Of we willen brood maken. Dan kunnen we dat weten. Ik heb En dan komen nog andere. Kijk, alle, alle werelden die wij dan wat we, wat we zullen zien, die zijn zo. Dan komen nog, nog uit het nog, wat heet Levashim. Nog, zeggen dat bekledingen, nog bekledingen. Allemaal nog bekledingen, zo. En dan wordt het net als piramide. Ziet u dat? Iedereen ziet het. het eerste licht. De eerste was het. één sof, alleen maar licht. En daaruit kwam alleen maar de eerste, als het ware, een lijn, alleen één straaltje. En van dat straaltje langzamerhand werd opgebouwd de krachten, verruwingen, verlichten, totdat het zo ver kwam dat het al genoeg, dat het al een, een, bodem, een goede bodem was om een mens te creëren. En daarom wij zien wij absoluut niets van de schepper. Zo so was het nodig. Dat wij, omdat wij zo ver van die lijn zijn. Vergeet je dat? Nog meer, nog meer. Het is net als nog een schemerlamp. Nog een schemerlamp. Maar allemaal, allemaal worden ze gevoed. Allemaal licht ontvangen. Al die schemerlampen. Die allemaal schijnen vanuit het licht wat binnen is. Ja of niet? Alleen het is steeds doffer. Nog dover, nog dover. Licht van de schepper. En wanneer het komt tot de mens, zo heeft hij ook geschapen, de schepper ons. Dat wij absoluut, dat het, de laatste schemerlamp is zodanig, dat wij, dat wij absoluut niets ervaren. De laatste, onze schemerlamp, dat betekent ons lichaam. Ons lichaam geeft zo'n, is, is zodanig, van zodanige, uh, zeggen ik dat, dikte, zodanige... Um, Ondoorlaadbaarheid, ondoorlaadbaarheid van het licht, dat wij net als, voelen ons net als een als, uh, als gewoon als een zwarte doos. Geen licht, absoluut niet. En uit die ID toestand wil de schepper volgens zijn scheppingsplan dat wij uit die ervaring van het zwarte doos, onszelf dat wij Schreeuwen naar boven, als het ware, het ons gebed van boven, van beneden inspanningen leveren, we, leven waarbij wij stap voor stap uh, die Levushim, die bekledingen, als het ware die bekledingen op ons, vanwege onze uh, tekort aan waarnemingscapaciteit uh, en Overeenstemming naar waarneming. Dan wij gaan, wat wij gaan doen in ons? We gaan omhoog. We gaan eerst ervaren die bekleding, de laatste. En dan verdwijnt het voor ons. Maar verdwijnt het waarom? Het is niet meer een bekleding voor ons. Het is niet meer een schemerlamp. Wij zijn in staat nu bijvoorbeeld om het licht te uh, zien van één van schemerlamp meer. Dan gaan we weer zien naar de volgende. Zo so is het stap voor stap gaan we verder. Oké? Okay? Even als schematisch. Ja? Dus, uh, daarom beteken ik zo, so, zie je, of, of, zo. So, want, want kijk, allemaal putten zijn van, van die artieloep. Oké. Okay. Dus, hebben maar. En daaronder. Is zee yes. en daaronder is alleen maar een spira van ketter en dat is ketter, ja, en dat is dan nukwa, dus nukwa, nukwa of maalgoed. ja oké Heb je het goed? oké oké is er iets niet nu ja oh ben je daar nog schiet dus de toestand waarover de zoger spreekt, met allerlei pompen, allerlei dat beeldspraak, allerlei mooie dingen, van uh, etc. dat is de toestand van die lelie waarover de zoger spreekt. Waarbij die, die Lely, dat is die Lely. Dat is dus zoger, laten we zeggen, volgens zoger, dat is Lely. De wil ons gevoel bereiken dat wij begrijpen dat. Hoe kunnen we dat begrijpen? Ja. Je zegt, Lily in, in, in, de, in, de, zeg in de kleine toestand had alleen maar één sfeeraboe in het zilut. En de, de negen onderste naar beneden gingen als het ware. Ja, in bria. Iedereen begrijpt ja? dat. Bria. Bria. Bria. bria. Oké. Okay. Wat geeft ons zoger? Zo? Als we zeggen dat negen gevallen naar beneden. Oké, okay, dan kunnen we ons een beetje bij voor, voorstellen, Maar gevoel breekt het geestelijke ons weinig. Oké, okay, ja. Als je zegt ons dat alleen maar één Sfera blijft boven en negen naar beneden. En dat is Lely. Ah, dan zoger geeft ons... Uh, ik geef alleen een voorbeeld. Dan zegt volgens mij, okay. kijk. Dat is boven water. Net als boven water. Oh ah, ja, erg goed. Oh ah, ja. Zo zo zo, zo, wel, zo ons gevoel brengen. Het is net als bo lili. Kijk, Het water kan kan moderig zijn doet er niet toe. En dan opeens lili, lili Hoe prachtig het is. Maar het is maar bovenaan zit allerlei, weet ik, weet ik veel. Ik zie je ook vaak ook dat dit we zeg je dat, begroeid, water begroeid vaak is met, zeg je dat, met, met water, hè? met algen, precies, met algen, met allerlei planten, en het is vaak niet zo mooi. hè? Ja, precies, en dan zie je dan opeens lady bovenop, en maar haar, haar negen, maar Lady, als lady opkomt, je zie je ook in, in haar stengel en allerlei prachtige dingen, je. maar zie je alleen maar alleen boven alleen maar dat, dat Alleen dat, beto betontje, zeg dat? Alleen dat, zeg ik dat? Kroontje, kroontje zei Ja, dat is precies. een kroontje is ook ketter. Ja, ketter is kroontje, dan zie je alleen maar de krent, kroontje. Zeg dat? Dus wat bedoel ik, zoger, zoger brengt ons dat. Dan begrijpen we dat op die manier, hoe, hoe dat allemaal in elkaar zit. En daaronder, onderaan, al daar negen prachtige negen uh, componenten van, die, van de lillies zitten beneden nog. En die moeten nog een keertje boven water komen. Zo is het. Maar wij moeten naast die lelie begrijpen ook hoe dat zit in op de, zeg dat? Op de levensboom, dat is levensboom, waarover we zeggen. Of ladder, of levensboom, de levensboom. Dat is wat de levensboom, wat wij leren, de levensboom, niets anders. Geen ander levensboom bestaat. Ook door de komst van de missie zal niets anders veranderen. Absoluut niet. Dat staat eeuwig. Dat is geschapen wat we hebben, waarover we nu hebben. Het is geschapen eenmaal, voor eeuwig. Ja, politieke systemen veranderen, dat verandert. Het mens verandert uiterlijk. Een beetje innerlijk ook. Maar dat bleef bestaan. Eeuwig bestaan. En dat is dat in ons opnemen. Oké, okay. dat is de... Nou, wat wil je zeggen verder ons? Zou je dan... niet eigenlijk... Die eens via ketten Eigenlijk net ietsje lager... Om uh, uh, well, de Noekwa te moeten doen? Welke ketter? Dat nocua's. is... een Noekwa... Nee, dat is, dat is Noekwa... Nee, maar dat is... Nee, maar dat is... Nee, maar dat is Noekwa... Dat is van een Van één tiende van haar... Dat is de ketter... Iedereen begrepen? Dat is het ketter. Misschien heb ik het niet goed gedaan. Ketter van Nukwa. Sorry. Natuurlijk, ketter van Nukwa. Of Nukwa, uh, waarbij de Noekwa alleen maar één Sfera heeft. Oké? Okay? Dus het ketter van Nukwa. Of Nukwa, alleen dat alleen maar één compartimentje ervaart. Hoe weten we dat ervaart? Want het, alles wat zich bevindt in het schoot, heeft licht. En alles wat onder is net als onder de water. hoor ook onder water bestaat leven. Ja. Maar dan misschien zonder, zonder zuurstof en andere dingen. andere Op andere, andere, andere manier leven. Maar ook hier. Dat is het licht. Wat zegt hij ons? Hij zegt ons dat dit een kleine toestand is. Dat heet katnoed. Kat, katnoed. Kat het moet komen van het woord katan, klein. Klaar. Klein betekent dat dit nog, nog geen tien sferen zijn. Eén sfera alleen wordt ervaren. En in Godloot, natuurlijk niet, niet in één keer negen sfeerot komen naar boven. Kan dat niet. stap voor stap komen er een andere. Maar hij zegt alleen dat betekent dat, uh, wanneer Gadloed is, het. iedereen ziet het. En gadlut is wat we zeggen hier obel. Dat is dan als ze het zo zeggen, kadlut, ja, kadlut. Mm. kadlut, kadlut, ja, kadlut. En nu wat we hier ook gadlut, gadlut, gadlut, gadlut. Gadlut betekent, betekent groot, grote toestand van. Dus dat is, hier betekent ketter van noekwa. Of nukwa in de toestand kat noot. Niet haasten. Als wij zo'n één linie doornemen. Gaan voelen. Het is net of wij de hele hebben. Dat hebben. Zo moet je zien. Je niet de pagina's. En de volgende kat noot. Wat betekent dat lood, dat die nukwa, hier hebben ze, ze heeft het dan al de hele partsof in zichzelf opgebouwd. Jeansverrot, jeansverrot van nukwa, dan nu, hoeven we dat allemaal, allemaal goed. Koninkrijk. Koningrijk, ja, of Knesset, Knesset Israël, Knesset Israël, zie dat K I is Knesset Israël. Is afkorting, bij ons onze Knesset Israël, K Knesset Israël. Zo doet het niet alweer. Dan heet ze Knesset Israël. Waarom? Al het voor gods heet ze heeft naar boven getrokken. Nou, Zoger vertelt ons dat hoe had zij dat naar boven getrokken? Door haar man, Zeerantin. Zeerantin is een manlijke beginsel. En. Uh, en, uh, en hij geeft haar alles wat hij heeft, wat hij moet haar geven, om haar in een grote toestand te laten komen. Want dan kan hij haar, kan hij met haar als het ware een volmaakte ziewoek maken, een volmaakte samenvloeding maken. Nou in onze wereld is, ook is ook niet anders, als iemand van een niveau is, dan zoek je een vrouw van zijn niveau, ja of niet, vaak is het zo, zoek je een vrouw van zijn niveau, van zijn dat, niet altijd hoeft het ook niet te zijn, kabbalisten vaak, gewoon orthodoxe of religieuze vrouw, die ook geen, niets van, van, van kabbala willen weten, dat is niet, is absoluut uh, moeilijk alleen dat zo dat je toch wel de vrouw moet zien dat het uh, bij jou past, ook okay. zijn rang ook dat de vrouw ook bij hem past. Dus wat er gebeurt? Zij wordt tien, Sirot. Zij groeit, zij wordt tien, Sirot ten dat is een lichteffect en is het. Katnot katlout katnot katlout dus het licht. Wat zegt ie ons dat zij groeit. Eh. Hoe Dus hij wordt groter. Ja. Ehm tenies ja. dat zij wordt dezelfde op dezelfde uh, uh, uh, de niveau, dat zij steekt omhoog, daar worden tien sfeerot, we hebben gezegd, tien sfeerot gedaan, en zij worden dan op dezelfde niveau, staat zij dan met zij Rampin, uh, met Abba Abbawe de Acilu. En ze bekleden voor iemand dat ze willen. Kijk nou wat betekent bekleden. Bekleden betekent ook, als, wij, als ik bijvoorbeeld uh, in mijn bevatting naar, naar een bepaalde hoogte kan, bepaalde kan bekleden, een bepaalde traptreden kan bekleden, betekent dat ik op dezelfde niveau kom te staan, Begrijp je dat? Al is het maar voor een miljardste, doet er niet toe voor welke, maar dan voor dat klein stukje wat ik ervaar van een bepaalde nieuwe, hogere traptreden, dan betekent dat ik ook een, hoe zeg je dat, een schemerlamp, zeg het? Een, een, een, een, een, een lampenkap, precies. Een lampenkap, een schemerlamp, een lampenkap heb nu verkregen om op dat niveau te staan en dat licht te ontvangen. Wat op dat? Huh? Ja, oké. Okay, maar maar well, oké, okay, precies. Maar dan heb ik precies. doe er niet toe. Maar aan de ene kant, aan de ene kant. Wordig. De bedoeling is natuurlijk, dat ben je een. een. Okay. Maar aan de andere kant betekent, dat ik ook bekleed. Ik bekleed dan die nieuwe, nieuwe, nieuwe, nieuwe toestand Dus nieuwe toestand was gek. Dat is altijd blijft. De, die toestand is oh. hoger dan ik, ja. Maar ik kom dan, ik bekleid dan. Wat betekent dat? Dat ze ramp in de goed We hebben gezien, ze ramp in. Veel, veel, Groter dan maalgoed was. Maalgoed was alleen maar één sphera. En mm hij -hmm. was. Zei ramp was dan. Zes spherot. Ja. Dus. En nu, ze heeft ze tien. En samen gaan ze bekleiden aboehima, dat is aboehima ook in hetzelfde aboehima, en zij gaan het bekleiden hoe? zij komen omhoog, als het ware en zij gaan het ook aboehima als het ware bekleden, betekent net zoals dat, aboehima is dat en zij gaan het bekleiden hem net zoals we hebben hier gezien en zij komen dan uh, licht van binnen, van binnen van hen schijnt het licht Abbawehima maar zij bevinden zich op dat moment op het moment van gadlu niet voor altijd alleen voor dat moment wanneer Gad wordt woord dan bekleden zij die dat licht Abbawehima, Abba Abbawehima dus Abbawehima is binnen en die bekleden hem net zoals we hebben gezegd uh, dus ze komen op dat moment uh, naar Abowima. Dat wil ons, dat wil ons, hij dus ons vertellen. Dat op dat moment, als het, als het Gadloot is, loot, dan betekent dat zeer Aanpin en Malgoed staan op één, als het ware, op een niveau. Dat op niveau. Betekent groot gebruik, groot zijn, maar dan op het niveau van Abouïma. Bekleed de Dat Natuurlijk dat dit ook niet zo, ook daar zit, zit de structuur. En betekent ook dat zeerantum die bekleedt ABA. Omdat alles moet, alles overheen komen naar eigenschappen. Een man moet dragen broek, maar geen jurk. Mag wel, voor beweging. Van dat, in onze tijd alles mag in onze wereld alles mag maar ik bedoel, ik bedoel bewezen van, van uh, uh, uh, ik zeg niet een vrouw mag wel een broek absoluut mm -hmm. dus, dus, ik zeg het, ik bedoel, maar ik bedoel, uh, geestelijk ik bedoel, kijk, Zeerampin, die moet eigenschappen die heet eigenschappen met Abba gemeenschappelijk ja? en Hima dus Zeerampin bekleedt Abba Abba heeft ook zijn, zijn eigen structuur Voorlopig is het nog niet aan de orde, hoe wel. En Ima, en uh, Nukwa, Malgoed. goed, of Nukwa, die bekleedt Ima, die komt boven Ima als het ware, die gaat eigenschappen van Ima, die gaat, die gaat zich aan de hogere, aan Ima, aan de vrouwelijke ook weer uh, bekleed. Bekleed betekent al bevat. Begrijp je? Dus bekleed ik als ik kom met mijn gebed tijdelijk als het is, is altijd tijdelijk is we kunnen niet alleen in Godzucht blijven in de grote toestand waarom niet we zouden willen really in de grote toestand verblijven maar waarom kunnen we dat niet omdat om, om dat er zijn nog andere aspecten die wij waar wij te kort schieten we kunnen Gadluid verkrijgen, 10 sfeer voor een bepaalde toestand. Ja? Oké, okay, we hebben iets bevat. Maar dan krijgen wij van het licht andere dingen, hogere dingen, die wij nog niet bevatten. Vergeet je dat? En die kan ons bevatten, niet bestaat er iemand zoiets. Dus altijd komt er iets weer, een nieuw aspect van boven. Dus ik ga bijvoorbeeld een bepaalde sfera hier bevatten. Ga ik hoger, hoger, maar daarna ga ik ook weer hoger, weer andere dingen zien, en dan kom ik altijd in katnoot terecht. Na kattennoot krijg ik altijd in katnoot. want in een hogere, in een hogere trap treden, krijg ik weer katnoot. Ja begrijp je dan? Want dat is iets waar ik dacht, nou ik dacht, oh, nu heb ik een vrouw ontmoet. Dat is het einde van de wereld. Dat is, dat is voor mij. Dat is iets wat voor mij bestemd was: dat is de ware liefde. Ja? Dan vertel ik dan aan mijn dochter dan op dat moment. Of hij had zelfs zeggen, nou met die schurk. Hoe, hoe kon ik dan met dit schurk? Wel, überhaupt. Hoe kon ik überhaupt naar hem kijken? Nee, dat is, is de enige ware liefde. Zo is het. Weet je dan? dan kom je weer tot een nieuwe bevatting zo moet je ook nu niet zeggen dat jij niet houdt absoluut niet je hou vast aan bepaalde opvattingen niet hou je vast aan bepaalde opvattingen, niet aan niets je hou vast hou. als je aan ergens vasthoudt dan hou vast alleen aan jouw toewijding. aan jouw verlangen om het geestelijke te begrijpen, te ervaren, maar niet anders want alles je denkt, oh dat is de waarheid dat is de ware, maar dan kom je straks in jouw ervaring weer tot een nieuwe hoogte en dan word je weer ook naar beneden gedonderd als het ware in jouw gevoel. waarom? je komt op, op een weer, uh, een land, op een traject dat nog nooit ervaren in jezelf en dan heb je gevoel dan, heb je hebt altijd gevoel dan dat jij alsof je gevallen bent, je ben al gewend aan, die vallen, aan het vallen gevoel Ik de hele dag het gevoel maar, ik, maar ik, ben, ik, doe, ik zeg het natuurlijk. Gamzetov. Ook dat is goed. Steeds zeg ik dat. Waarom? Uh, hoe kan je dan met zoger zeggen dat iemand dat zogger begrijpt? Hoe je je het? Huh? Dat is. Ja. Dus moet je zeggen altijd zo. Gam. Gam. Ze. In het Nederlands. Ja. Ook. Ook dat is goed. Gam zet of. Ook dat je dat zelfs uitspreekt. Ook dat zal je helpen. Maar je moet je altijd van binnen gesteund zijn. Dat het niet alleen woorden uitspreekt. Woorden uitspreekt zonder dat. Hebreeuwse woorden wel. Het is absoluut. Maar toch wel proberen het intentie hebben van binnen. Dat jij het meent. Dat jij wil shalem zijn. Probeer deze week ook elke avond, ook vanavond, we gaan eindigen nu. Maar probeer shalem zijn. Probeer niet naar bed gaan dat jij op iemand kwaad bent. Op wie dan ook. Zelfs niet op je vrouw. En niet op je man. Waarom heb je aan jouw vrouw naast je? Natuurlijk, kwaad. Ze heeft dat niet gedaan, ze heeft dat niet gedaan. Oké? Okay? Shalem, shalem. Onthoud dat woord ook shalem. Heel worden.